Veel hotels en zalencentra weigeren Wilders te ontvangen, omdat ze bang zijn voor schade aan hun imago en uit angst dat demonstranten of bezoekers schade zullen veroorzaken. Het luxe Grand Hyatt Hotel in de binnenstad van Melbourne zegt de afgelopen vrijdag af. Wilders wijkt in Melbourne nu uit naar een zalencentrum in het noorden van de stad. De Marichose heeft in de buurt van Roermond een Turk opgepakt die internationaal ge wordt gezocht. De man werd aangehouden tijdens een routinecontrole, zegt een woordvoerder van de Marichose.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 Daarvan hebben we gezien dat ongeveer de helft uh, niet aantoonbaar kan voldoen aan de veiligheid en uh, ja, levensduur eisen, kwaliteitseisen. De organisatie schat dat een kwart van alle zonnepanelen defecten heeft, ook in Nederland. Eerder vanochtend kwam de Voedsel- en Warenautoriteit met het nieuws dat er afgelopen jaren brandgevaarlijke zonnepanelen in de handel zijn gekomen. Het zijn panelen van fabrikant Scheuten Solar. Er zijn in Italië en Frankrijk zeker 15 dakbranden door ontstaan. De NVWA adviseert eigenaren hun panelen buiten werking te stellen. Het weer nog, af en toe regen en motregen. In het oosten soms wat natte sneeuw. Vanmiddag vanuit het noordoosten droger. Het wordt 4 graden in Groningen, 7 graden in Zeeland. De rest van de week geregeld zon, maar het wordt wel wat kouder.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 Ga snel naar de citroën dealer of kijk op citroen.nl Citroën creatieve technologie. Zonnepanelen voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Vara oh, Radio 1. De gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Hollandse kaas is voor Hollandse kaaskoppen, zou je denken. Hollandse kaaskoppen is een pleonasme, toch? Maar de Nederlandse kaas is inmiddels zelfs aan te treffen op de Chinese markt. Wat vinden Chinezen lekker? En hoe is het daar om zaken te doen? Daarover praat ik met Dirk Jasper. Hij is eigenaar van kaaswinkel The Dutch in Hongkong. Middelbare scholieren moeten volgens een Delfts ontwikkelingspsycholoog... gecontroleerd worden op alcohol en drugs, op maandagochtend. En dan? Opstellen en rijen van vier? Wij gaan het schoolplein op. En zijn we met schaliegas beter af dan met aardgas, dat nu in Groningen tot zoveel problemen leidt? Of juist slechter? Daarover debat. We behoren tot het gaatje. Zien? Surf naar degids.fm. Intensief antibiotica gebruik op Chinese boerderijen vormt een gevaar voor de wereldgezondheid. Tot die conclusie kom, komen Amerikaanse en Chinese wetenschappers na onderzoek van mest van Chinese varkens. Hoe bezorgd moeten we zijn? In de studio in Amsterdam zit Hans Baai, hij is directeur van de stichting Varkens en Nood. Meneer Baai, goedemorgen. Goedemorgen. China heeft zo'n beetje de helft van alle varkens in de wereld... en dat antibiotica gebruikt worden bacteriën in die varkens resistent. En nou importeren wij geen Chinees varkensvlees... maar hoe zouden die resistente bacteriën dan bij ons terecht kunnen komen? Um, nou ja, er ontstaan steeds meer resistente bacteriën in de vee-industrie... niet alleen in China, maar ook in Nederland. En uh, die slaan over van, van dier op mens. En door de mens, door het reizen, komen ze ook hier terecht. Dus het is uh, niet zozeer een Chinees probleem als een uh, wereldwijd probleem. En over welke resistente bacteriën hebben we het dan? Um, nou, over De, bekend, de bekendste de ziekenhuisbacterie, dat is de MRSA-bacterie. Die is uh, resistent tegen een hele hoop uh, antibiotica. De ESBL-bacterie, dat is een, uh, een nieuwe bacterie die recent ontstaan is... Dus is een bacterie die, die heeft een soort anti-raket-raket-systeem. Die maakt enzymen en die valt preventief antibiotica aan. En dan is er een, een, ook een nieuwe bacterie in Nederland gevonden. Dat is de C. difficile. Dus dat is dus een, een, een, een diarreebacterie. En die is resistent tegen allerlei antibiotica, maar ook resistent tegen verhitting. En uh, ja, dat zijn ontwikkelingen die komen voornamelijk uit de vee-industrie. Dus van de varkens en de kippen vandaan. En de oorzaak is enorm antibiotica gebruik. En er is zo lang voor gewaarschuwd natuurlijk. Hè? Hoe lang al? Um, nou, de, de eerste waarschuwing, wat ik weet, is in 1998 van de Gezondheidsraad. Die zei van, uh, als we zo doorgaan, ja, dan uh, kunnen we ons voorbereiden op een enorme crisis. En ja, die waarschuwingen die worden steeds ernstiger, maar... Ja, men gaat gewoon door met het toedienen van antibiotica. Uh, dus in Nederland wel een nu eindelijk uh, dat wordt er minder toegediend, 40% minder. Maar het was gigantisch veel, het hoogste van Europa. En uh, ja, het bedenkelijk is dat, dat er in Nederland, en waarschijnlijk in China uh, ook, dat er helemaal geen controle is op het gebruik. Dus als een, een boer zegt, nou ik, uh, ik koop het niet via de officiële kanalen in, maar via de illegale kanalen, dan is er geen uh, haan die naar krijgt. Dat wordt niet tegen opgetreden. Nee, er wordt niet op gecontroleerd en er wordt niet tegen opgetreden. Dus het probleem is, uh, dient zich nu aan in China. Um, de, ja, er zijn daar allemaal nieuwe resistente genen gevonden, of genen die wijzen op resistentie. Maar in Nederland hebben we het ook voortdurend aan de hand. Um, en het heeft enorme consequenties. Dus de, de dieren raken resistent, maar de mensen die ermee werken raken resistent. Maar het komt ook in de omgeving. En bijvoorbeeld het uitrijden van mest. Daar zitten, zitten restante antibiotica in, zitten resistente bacteriën in, zware metalen in. En je ziet dat bijvoorbeeld in, in Friesland, daar heb ik een huisje... dat uh, het aantal weidevogels dramatisch is teruggelopen. Ze zijn er eigenlijk bijna niet meer. Af... Dat controleert u? Kijkt met een vogelkijker of hoe doet u dat? Nou, de vroeger, uh, laten we zeggen 10, 15 jaar geleden, zag je overal uh, schooleksters en gutto's en noem maar op. En je ziet er niet één meer. Ja, ik zag er laatst één op een industrieterrein. Dus ze hebben zich teruggetrokken uit de weilanden, die, die wijnvogels, die bestaan eigenlijk niet meer. En u denkt dat dat komt door? Dat komt door, door het injecteren, een belangrijke reden is het injecteren van mest in, in de weilanden. Dat is ook al heel lang voor gewaarschuwd. Dat dat op een gegeven moment, ja, eigenlijk die weilanden het compleet dood maakt. En, en dat is nu uh, het geval. En dus, in die mest zitten weer die antibiotica? In die mest zitten antibiotica, resistente bacteriën en zware metalen en uh, ja... Het verspreidt zich ook via het oppervlaktewater, via de lucht. Dus eigenlijk kun je zeggen dat, euh, nou ja, dat het min of meer overal aan het terechtkomen is. Uh, ook in water. En dus als mensen gaan zwemmen in de buurt van de, van de veeindustrie... dan lopen ze ook al risico. En het zit het op vlees. zou de overheid gewoon maatregelen moeten nemen... en, en zorgvuldig moeten controleren. Ja, de, de, de maatregelen die hadden natuurlijk al lang genomen moeten worden. Dat zegt iedereen ook. Coutinho van het RIVM eh, waarschuwt al heel lang. Uh, men heeft maar uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld onder druk van het CDA. Want er zijn natuurlijk uh, economische belangen. Uh, nu komen er wel wat maatregelen, maar ja, de, de vraag is of dat niet te laat is. En bovendien krijgen we natuurlijk uh, via China en in India en in allerlei andere landen... komt dat nu ook binnen. Dus uh, ja, het is uh, angstenjagend eigenlijk. Gaat u dit probleem naar aanleiding van het nieuws in China opnieuw onder de aandacht brengen van de Um, nou, we hebben het al heel vaak onder de aandacht gebracht... en het is al, al, al, algemeen bekend. Uh, eigenlijk, uh, dit soort berichten als over China... Dat, dat krijgen wij iedere week wel binnen. Dan is er weer een nieuwe bacterie gevonden... dan is er weer een uitbraak van iets. Dus uh, ja, je wordt er toch wel een beetje moedeloos van... Um, want het, wordt, het probleem wordt niet echt aangepakt. En, en er dreigt nu dus een situatie dat we terugkeren naar de, situa naar de, naar de situatie... in de periode voor de Tweede Wereldoorlog. En dat betekent dat mensen dus gewoon dood zullen gaan aan eenvoudige infecties. Ja, het wordt pas aangepakt als er echt een ramp gebeurt, denkt u? Ja, maar die ramp die is er al aan het aankomen. Want Er overlijden per jaar in Europa 25.000 mensen aan uh, niet behandelbare infecties. Uh, dus dat is vooral uh, longontsteking en uh, blaas- en urinewegontstekingen. En dat is natuurlijk een hele vervelende manier om dood te gaan. Uh, uh, dat, dat het niet meer te behandelen valt. Uh, dus je gaat er dan langzaam maar zeker aan. En dat zijn nu al 25.000 mensen in Europa. Maar die boeren die weten toch wel waar ze mee bezig zijn, of niet? Althans in Nederland. Uh, de boeren die staan enorm onder druk. Dus die, die worden uitgeknepen door uh, Albert Heijn en consorten. Die kunnen geen kant op. Dus uh, ja, als ze geen antibiotica gebruiken, dan, uh, dan worden ze te duur. Uh, want het wordt ook gebruikt als groeibevorderaar. Uh, dus die, boer, die boeren staan enorm onder druk. Uh, eigenlijk zou je verwachten van een bedrijf als Albert Heijn... Uh, er is bijvoorbeeld aangetoond dat die ESBL-bacterie... op bijna 100% van de plofkippen voorkomt. Dan zou je verwachten dat Albert Heijn wel iets zou doen. Maar die, uh, die leunen rustig, rustig achterover. En, um, ja, van de boeren hebben we weinig te verwachten in deze economische situatie. Dus het moet komen van de overheid. Maar daar heb ik inmiddels ook niet zoveel vertrouwen meer in. En de, de supermarkten, die hebben eigenlijk op dit moment de macht in handen. Die zouden uh, in moeten grijpen en moeten zeggen... luister, wij koop, verkopen geen vlees meer waar resistente bacteriën... of waar antibiotica op aangetroffen wordt. Hans Baier, directeur van de Stichting Varkens in nood over het ongebreidelde gebruik van antibiotica in bijvoorbeeld de varkenshouderij. Met dank. Graag gedaan. De een leerling die heeft gedronken stinkt. En een kind dat heeft doorgehaald, dat hangt slap en, en lusteloos in de schoolbanken. Leerlingen in het voortgezet onderwijs... zouden op maandagochtend gericht gecontroleerd moeten worden op alcohol en drugs. Dat adviseert kinderpsycholoog Mireille de Vissen... van de polykliniek Jeugd en Alcohol van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. En ze doet daar oproep in het blad van de Algemene Onderwijsbond. Verslaggever Jan Peels keek leerlingen bij een grote scholengemeenschap vanmorgen... Even eens goed in de ogen, toch Jan? Ja, Felix, en het is dan wel geen maandagochtend, maar in grote drommen komen ze ook op dinsdagochtend natuurlijk op de fiets uh, op het schoolplein gereden. Ja, en de vraag is, uh, ja, hebben ze wat gebruikt dan natuurlijk, hè? Dus even hier in de ogen kijken. Een beetje slaperig misschien. Nog. Ja, dat kan wel kloppen. Mevrouw Scheffers, die kijkt ons altijd heel erg zo aan in je ogen. Oh, dat doet ze al? Ja, wij twee zitten vooraan in de klas en dan, ja. En waar is ze naar op zoek dan, denk je? Ik zou het echt niet weten, maar ze kijkt dan heel eng. Wat vinden jullie ervan, dat leraren daarop zouden moeten letten? Maandagochtend, ik denk niet dat iemand dan... Nee, een feestje gehad in het weekend of misschien weekend. nog even naar de kroeg op zondagavond? Ja, maar niet iedereen is echt meteen vrolijk op maandagochtend. Nee, dat niet. Nee. Denk je dat het nodig is om dat te controleren? Nee. Nou, misschien wel. Als kinderen onder invloed in de les zitten... ja, je weet nooit wat ze kunnen doen. Ja, ik vind het onzin. Waarom? Waarom? Ja, ik heb niks verbergen hoor. En anders, dan moeten ze toch gewoon zelf weten. Ja, ja, maar je moet toch niet stond in de klas zitten neem ik aan. Hè? Ja, maar ja, dat moet je dan ook gewoon zelf eten. Ja, vind je? Ja, als je dat toch wil doen, moet je dat gelijk doen. Gebeurt het wel eens? Er gebeurt wel eens, denk ik, ja. Wie gaat er nou op maandagochtend gewoon zuipen? Het is meestal van de avond van tevoren, hè? Ja, maar dat is gewoon een kater. Ja, dat is een kater, maar daar kun je niet veel aan doen. Er komen ook twee lerarenkrachten aan, dat bent u toch, hè? Ja, klopt. Maandagochtend is het niet, maar die kinderen eens even diep in de ogen kijken. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind op de eerste plaats de taak van de ouders. Om te zorgen dat hun kinderen hier nuchter en gezond op school komen. He, en dat, dat zou onze taak toch een beetje ja, wat een wat merkwaardige dimensie gaan geven, denk ik. Ja, als een soort uh, politieagent uh, die kinderen eens even ruiken aan de adem. Ja, dat lijkt me eigenlijk geen goed idee om dat op die manier te doen. Uh, anders dan dat je zeg maar, wel een taak als school hebt om ook uh, te letten op kinderen... en, uh, en te kijken in hoeverre alcoholgebruik of drugsgebruik in het spel is... Uh, is de vraag of je dat op maandagmorgen met de ruik aan de mond zou moeten doen. Ja, dus even diep in de ogen kijken. Nou, of je dat op die manier zou kunnen zien. We zijn natuurlijk geen experts. Ja, bloed doorlopen uit. ogen ja, zou het duiden. Natuurlijk, wij moeten natuurlijk ook daar experts in zijn. Ja, hoe kunnen we dat herkennen? Nou, dat zijn vrij duidelijke signalen. Hè? Ja. Ze hangen een beetje in de bank. Dus... Ja, maar maar waar, waar leg je de grens dan? Bij welke leerling moet, moet je het bij allemaal doen? Uh, bij, uh, nou, het lijkt mij... Praktisch niet uitvoerbaar. Ja, net als ze iedereen kunnen controleren. Ja, ze nou, kunnen natuurlijk niet iedereen controleren. Maar ze even diep in de ogen kijken, zoals bij jou doen. Nee? Nou, het ziet er redelijk helder uit. Ja, dat wil ik zeggen. <laughs> maar komt het wel eens voor dat je op school komt... S ochtends op maandag of zo, of naar een, naar een feestje? Dat je denkt van, hmm, kapit. Nee, nee, daar valt helemaal reuze mee. Nee. Ook nooit iemand anders gezien in de klas? Oh, jawel. <laughs> jawel. <laughs> ja, dat is gewoon uh, nog hartstikke een prak in de klas zitten, hè. Niet zat of zo, Danny. niet. Maar wel? Ja, niet, ook niet stoont of zo. Maar gewoon hartstikke brak van het feestje in, de, in het weekend of zo. En wat gebeurt er dan? Ja, en die vallen gewoon in slaap. <laughs> ja. Nog een leraar, begin meteen te lachen. Ja, want uh, ja, ik denk dat leraren automatisch uh, naar hun leerlingen kijken hoe dat ze eruit zien. En uh, inderdaad heb je als maandag op de ochtend uh, wel eens leerlingen die niet helemaal frif vertellen nou, er zijn altijd wel een aantal leerlingen die, uh, die in het weekend het zo bont maken... dat ze smalers niet helemaal... Ze halen de hele nacht door, het hele weekend niet geslapen, dan hangen ze in die bank. Nou, het, het is hier in ieder geval zo dat, uh, dat, dat er vaak uh, op, de, op de dorpen nog een soort van gewoonte is om op zondag uh, te drinken. En uh, enkele van die mensen die, uh, ja, die zijn smalers of niet helemaal, uh, niet helemaal wakker. En ja, die zitten ook bij u in de glas, begrijp ik? Ja, ik heb smaligs de eerste deur geen les uh, meer. Ah, dat is de truc. Maar ik, ik heb, kom er komen wel een aantal uh, gevallen En wat en doet u dan? Mensen. Ja, meestal vraag je de leerling om er even buiten te gaan zitten... om daar even rustig wakker te worden. Maar ja, klopt het inderdaad, die signalen die uh, kinderpsycholoog Mireille de Visser zegt... van ja, ze stinken, ze liggen een beetje lusteloos in hun bank... Uh, hun ogen zijn bloed doorlopen, dat soort uh, zaken, dat, dat treft u aan? Ja, dat, uh, dat van dat stinken valt meestal wel mee. Ze... Ja, naar nou, de drank? Uh, ja, maar ze proberen natuurlijk heel graag uh, dingen te verbergen. Hè. Ze, ze hebben ook wel in de gaten dat ze, als ze naar de drank stinken... dat ze dan Als ze <lacht> helemaal achteraan zitten? <lacht> ja, dan krijgen ze meteen van iedereen. ...de aandacht over zich heen en dat vinden ze natuurlijk helemaal niet prettig. Dus uh, da daar letten ze wel op. Ja. En dus ze moeten even op de gang en dan? Nou, even een beetje, beetje, <lacht> een beetje wakker worden. Ah, ja, na de hand heb je natuurlijk wel een gesprek, maar je kunt ze ook naar een coördinator sturen... ...die is met de kinderen praat en vaak ook even met de ouders uh, praat. Maar op, op dat moment zelf heb je aan, aan die kinderen... Die Want dat maken, doet u dan ja. nog wel? Als het een keer gebeurt, dan belt u wel even die ouders op? Ja, uiteraard, wij bellen, wij bellen heel veel uh, naar ouders uh, als we vinden dat er iets niet goed is uh, met kinderen... ...of als we, als we vragen hebben over hoe dat ze zich uh, voelen of zo... En dat, dat is heel belangrijk. En vervolgens ook een goed gesprek over van, uh, ja, wat, wat kom je hier eigenlijk doen. En uh, hoe moet je dan <laughs> erbij zitten? Ja. Mag ik even nu ook overkijken? kijken? Ja, Helemaal mag je gerust. Ja, ja, het ziet er ja. redelijk helder uit. Ja, ik ben aan het vasten. Het is uh, een ook vaste tijd, dus ik drink het eventjes niet. <laughs> dan nog even naar binnen. Frank Vervoort van de directie. Wat is eigenlijk het beleid als het om alcohol en drugs gaat? Het blijkt is dat je ervan uitgaat dat kinderen zonder enige vorm van gebruik van alcohol of drugs meer op school binnenkomen. Ja, maar dat is en, misschien niet zo. Nee, dus uh, hebben we daar in het gesprek met de ouders uh, uh, vertegenwoordigd in de Ouderaad, hebben we dit ook als thema gehad. En, nou ja, wat moeten leraren eraan doen? Moeten ze inderdaad de leerling in de ogen kijken en ruiken aan de mond? Op het moment dat je ze hier leert. Op het moment dat je leert, wordt er meteen de leiding gezet dat er naar de uh, mentor of naar de coördinator of naar de directie uh, een bericht wordt uitgezet dat we een leerling hebben die onder invloed is. En dan wordt er gewoon een normale strafmaatregel. Ja, maar wat gebeurt er dan met die leerling? Die wordt uit de klas gehaald. Mm -hmm. Want uh, gebruik van alcohol en drugs is per definitie helemaal verboden hier op school. Dat is gewoon niet aan de orde. Uh, en eigenlijk is het uh, motto: doe normaal. En is zo'n maatregel nodig op de maandagochtend? Ja, op school niet. Ik merk dat als je nu kijkt, en ik sta wel eens gewoon bij de deur te kijken hoe de leerlingen binnenkomen, dan heb ik niet de indruk dat daar leerlingen. Uh... Dus die controle is eigenlijk al een beetje. Aan de ja, de deur. maar dat is normaal. De kinderen komen bij je in de klas binnen en dan zie je het gewoon. Dan zie je het gewoon met. Ik heb het dus niet in mijn geheugen zitten dat ik de laatste jaar. Het is al een automatisme van de leraren zelf eigenlijk. Zo is het, zo is het. En niet anders. Dat zei Frank Vervoort, hij is directielid van het Maori College in Vught. En Jan Pils stelde de vragen. En het mooie was dat een leerling zei over drinken in het weekend. Ja, dan heb je op maandag gewoon een kater. En daar kun je niet veel aan doen. Bonne, sinking like stones, all that we fall for. Since we've grown, all of us are done We've Natuurlijk, hè, Don't panic. De gids.fm. Nou, hoe zegt TC, jongens, TC, ja, van dan we woord, is een, ik, o, dat is een, dat is een, dat het een, dat is het dat is een, dat is een, zijn is een, dat is het het of van je Ja, dat is een fragment uit het programma Fijma, zeg maar de Chinese Jamie Oliver. En wellicht heeft u het ergens gehoord? De cheesy of Cheese? Het is dus erg cheesy, zoiets zei ze. Het is wel gek. Want eet de Chinezen wel kaas? Weinig nog, maar dat verandert in een rap tempo. Vorig jaar werd namelijk de eerste kaaswinkel van Hongkong geopend... door, hoe kan het ook anders, Nederlanders. En dat programma van ma werd vorige week uitgezonden vanuit die kaaswinkel. En de eigenaar Dirk Jasper zit hier. Meneer Jasper, Niau. Niau. Uh, China staat bekend als een land waar ze niets moeten hebben... van zuivelproducten normaal gesproken. En als ze zuivelproducten hebben, dan is er iets mee aan de hand... omdat er gif in zit. Hoe ontstond nou het idee om dit toch aan de man te gaan brengen daar, kaas? Nou, zelf kom ik al een jaar of tien in China... En uh, uh, soms uh, in langere periodes. Uh, en dan krijg je behoefte aan een broodje kaas. Ja. En uh, nou, dan ga je daar naar op zoek. En wat krijg je dan? Dan krijg je uh, cheddar kaas. Uh, maar ja, wij noemen dat allemaal een beetje kauwgom. En ik had, ik had zelfs zoiets van, waarom zitten die Chinezen niet aan de Nederlandse kaas? Ja. En, uh, Toen ja. dacht ik, bij de volgende reis neem ik gewoon een etanlom nee, mee en een paar koffers en een klaar. Ja. Dat heb ik ook serieus zo gedaan. En gewoon is gekeken. Dat ja, serieus zo. Gewoon koffers vol met uh, kaas meegenomen. En gewoon maar testen bij Chinezen die ik allemaal kende. En wat zeiden ze dan bij de douane? Daar zeggen ze in Hongkong helemaal niets van. Zij, ze zeggen wel dat de koffers heel zwaar zijn. Maar je kan meenemen wat je wilt. Ja, ze maken ze ook wel open. Hè? Want dan zien ze dat ik heel erg aan het jouw ben. Ja. En dan willen ze wel even kijken. En dan voeden ze een kaaswiel. En dan hebben ze wel zoiets. Dat is echt heel zwaar. En begrijpen er niets van. Maar je mag gewoon doorlopen. En wat doet u met die kaas? U laat ze proeven, die Chinezen? Ja. Uh, dat heb ik toen de tijd gedaan. En nu is het natuurlijk wel anders. Want we laten ook de Chinezen in de winkels uh, proeven. Dat snap ik. Maar uh, kunt u de gezichtsuitdrukking beschrijven van de eerste Chinese proefkonijn? <laughs> uh, ja, die, uh, uh, ten eerste willen ze niet proeven. Want dat vinden ze eng. Want als jij ergens in een mol loopt met uh, uh, Chinese dames met kaasplankjes... dan hebben ze wel zoiets dat kennen we niet. Dus daar gaan we niet eten. Maar als je dan een beetje aandringt, dan proberen ze dat wel. En dan begint het met jonge kaas. En dan zien ze wel een beetje zelf, van, nou, dat herken ik niet helemaal. Nee. Maar uiteindelijk... Uh, maar ze trekken geen vies gezicht erbij? Nee nee, nee, nee. Maar een Chinees slikt het bijna gelijk wel door. Dat is ook niet zo handig natuurlijk. Dan moet je ook wel een beetje vertellen dat je dat rond moet laten gaan. Het is geen reis. Nee. Het is geen reis. Nee. <laughs> nee. Uh, en uiteindelijk kwamen we door die proeverijen erachter... dat ja, Chinezen het eigenlijk wel heel erg leuk vonden. En begonnen ook te vragen, waar is dat dan te koop? Nou, daar... Bingo, we, hè? Ja, winkelt Ja, gewoon, en dat, dat open je gewoon, zo'n winkeltje? Nou, ja, dat is ook niet gewoon open hoor. Een winkeltje openen in Hongkong is toch wel een beetje ingewikkeld. want Je moet je voorstellen dat je, er lopen 8 miljoen mensen in Hongkong lopen. En waar begin je een winkeltje? Ja. Want je hebt natuurlijk allemaal centra's. En uh, het reizen is daar toch... Uh, je, bent, uh, je moet niet drie uur onderweg zijn om bij een kaaswinkeltje te komen. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben gewoon allemaal cirkels gaan trekken in Hongkong. Van waar zou ik dan nog betaalbaar, maar wel in het centrum... en. Zo ben ik panden gaan zoeken. En waar wonen de experts? Zodat die komen in ieder geval kaas kopen? Ja, maar dat valt tegen. Oh. Experts die, die zorgen wel dat de, als de familie overkomt... of dat ze zelf naar, weer naar Nederland gaan... dan nemen ze ook weer koffers vol met kaas mee. Want die vinden de kaas daar natuurlijk veel te duur. Want we geven ze natuurlijk niet weg nee. in China. Wat, wat kost een, een kaas daar? Ja, gemiddeld is het 40, 45 euro de kilo. 45 euro? Ja. Wat hier ongeveer een tietje kost? Ja. Ongeveer wel. Ja. Dat is een vet winst maken. Ja, je moet er nog wel wat voor doen. En zeg maar de huren en uh, dat soort dingen in Hongkong. Maar ook arbeidskosten. Uh, maar goed, ik was af. Ja, uh, uh, u was op die, zoek die naar de winkel. Ja, ik was op zoek naar de winkel. Ja. Nou, dan uh, moet je. Het, het, het, er is daar niet een funda, dus je moet zelf gaan zoeken. Nou, dan kan je uh, op elk pand staan er 40 makelaars, uh, telefoonnummers staan erop. Uh, en dan ga je maar bellen en dan ga je maar wat proberen. Maar heel vaak, wat de huur staat, is er eigenlijk niet duur. En op het moment dat je dan het ijzeren hek opentrekt... dan wil jij niet weten wat er tevoorschijn komt. Want dat is één grote puinhoop. Is dat. Ja. En de ratten vliegen naar, uh, tegen de muren. Dus, uh, en op het moment dat je toch bepaalt dat je zo'n pand wil hebben... dan zeggen ze uiteindelijk uh, op, op de valreep van... Nou, maar het is eigenlijk niet duur. Waarom niet? Ja, dan is er toch wel weer iemand anders die er weer meer geld voor geeft. Want de huren zijn echt extreem hoog. En panden zijn heel zeldzaam. En dat betekent dat je, uh, stel een pand, uh, dat je afspreekt 5000 euro. En iemand anders zegt uh, 5500 euro per maand. Dan heeft hij het. En dan ben je het gewoon weer kwijt. Ja. Nou, uh, dat is een heel proces. En, uh, uiteindelijk is die winkel gevonden. Uiteindelijk heb ik er eentje gevonden die nog redelijk betaalbaar was. En in het centrum van Hongkong Island ligt. En dat is wel het drukste gebied van Hongkong. Het lijkt mij lastig zaken doen in China. Ja. Taalprobleem? Spreekt ja. u Chinees? Nee, geen pepernaat. Helemaal nou. niks. Dus, uh, ja, het, niet het enige haal. wat u doet is houdt zijn kaasblokje <laughs> voor en dan, uh, Peter, dan, dan, dan loopt, loopt u binnen. Ja, wij, ik, ik, ik zit er al heel lang. en Ik heb daar ook een reclamebureau, net zoals in, uh, in Nederland. Uh, en het management wat ik daar had zitten, dat, zijn, dat is een Chinees echtpaar. En die hebben in Nederland gestudeerd. En die spreken redelijk goed Nederlands en goed Engels en ook nog een beetje Duits. En die hebben we in eerste instantie in die zaak gezet. En die spreken kantonees en mandarijn. Dus, daarmee kon nu alle kanten op? Ik kan daarmee alle kanten op. Ja, klopt. En dan, uh, de, ja, dan kijkt uh, die Chinees naar die Nederlander die eraan komt met kaas. Hoe kijken ze naar u? Ja, ze vinden... Een, ja, dus in Hongkong is dat natuurlijk wel een beetje anders. Hongkong is natuurlijk heel westelijk ja. Maar als we het in China... Want ik ben nu in China bezig, in Shenzhen. En daar kijken ze wel even anders naar je. Daar moeten ze heel erg aan je wennen. En voordat jij het vertrouwen hebt... ben je wel een stukje verder uh, in, uh, in China. Hongkong is dat... Ja, daar zijn ze natuurlijk al zo lang gewend aan westerse mensen. U gaat in Shenzhen ook een winkel openen althans is de bedoeling? Ja, en, uh, we willen uh, eind april, begin mei willen we daar... En dat is dus echt mainland China onze eerste winkel neer gaan zetten. En op het moment dat u nou zo'n fey ma met dat programma in de zaak hebt... is dat dan een keer booming business? Dat is booming business. Ja? Maar we zijn in totaal... Want hoe, hoe populair zijn zij in China? Uh, ja, je moet er, zij is uh, zangeres, zij is actrice en zij is chef-kok. Uh, zij is echt heel erg beroemd als zangeres. Zij heeft volgens mij 30 speelfilms gemaakt. En je moet er een beetje als Oprah Winfrey zien in Hongkong... En iedereen kent haar. Het is, ze zijn ook al een beetje bang van haar. Uh... Moeten we haar betalen om in die winkel te komen? Nee, we, mensen komen allemaal op die winkel af. En we zijn nu bij elkaar vijf keer op nationale televisie geweest in China. En die mensen komen gewoon. Want het is ook een hippe winkel. Als je hem zou zien, dan zou je zeggen, nou, dat is wel een hippe... Het is niet een kaasboertje of zo. Nee, het is een hippe... Uh, zeg maar een Starbucks-achtige kaaswinkel geworden. Met niet een assortiment van 10 uh, kilometer. Het is gewoon: uh, we hebben maar 10 soorten kaas. En meer is er niet. Want we, we kunnen wel al die soorten kaas bij ze neerleggen. Maar laten we nou eerst eens eventjes proberen om deze kazen. En welke vinden rekenen. ze de lekkerste, de jonge of de oude? Uh, de uh, XO, dat is uh, de, uh, zeg maar extra oude kaas. Dat vinden ze het lekkerste. Ja, ja. ja die en, gaat het hardst. Het vergunningenbeleid in China, hoe werkt dat? Om zo'n winkel te open moet je waarschijnlijk... Ja, er, zit weer ook weer vers, er zit weer verschil tussen Hongkong en China. China is het nog even wat ingewikkelder. Zeker om die kaasproducten naar binnen te brengen. En Hongkong... Uh, op het moment dat je vacuum verpakt in plastic... Uh, ja. kaas levert, geen probleem. Ja. Maar op het moment dat wij snijden het zelf... Uh, dan is het toch wel even... Uh, dan ben je een soort van kaasfabriek. Zuivelfabriek. En uh, daar doen ze in eerste instantie wat moeilijker over. Maar... Wij hebben al onze vergunningen en wij kunnen gewoon draaien. Meteen al, meteen de vergunning. Op het ja. moment dat u met die koffer uh, binnenstapt, <lacht> ja. had u al een vergunning. vergunning. Ja. <lacht> nee. <lacht> nee, dat gaat wel via allemaal instanties. Ja. Ja, dat ja. duurt jaren. Nee hoor, nee hoor, nee, nee. hoor. Oh, dat, ja, dat gaat vrij snel. Ja, als je ja. maar een beetje aan de regels houdt 40 euro de kilo. Ja. En als je, er, ja, als je hem goedkoper uh, rekent, dan komen er nog meer Chinezen op af, waarschijnlijk of niet? Nou, het is de, de, hier is kaas natuurlijk uh, commodity, maar daar is het echt een heel exclusief iets. En, en dat zie je ook aan wijn, bijvoorbeeld. Uh, dus waarom zou je dat uh, heel stuk goedkoper maken? Dat is... Uh, laat ze het maar eerst eens leren eten. Straks, als, het, als heel veel Chinezen het gaan eten, dan wordt het vanzelf goedkoper. Ja, maar ik zou dan 60 euro rekenen. 80. Uh, nou, zo, uh, zo werkt het ook. Je weet wel een beetje wat de gemiddelde prijs is die ervoor gerekend wordt. Want er zijn natuurlijk ook Fransen die kaas verkopen. Dus uh, die... Uh, uh, rekenen, echt allemaal een beetje hetzelfde. Op hoeveel kaasrikkels hoopt u? 200. Ik wens u succes. <laughs> Dank je. Dirk Jasper, kaasverkoper in China. Dank je wel. Tot 12 uur nog een vergelijking van de schade van aardgas en schaliegas En wat onderneemt acteur Dirk Zelenberg op Twitter. Na het nieuws met de Rotmegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de diamantroof op vliegveld Zaventem bij Brussel gisteravond... hebben de daders rond de 37 miljoen euro buitgemaakt, meldde Belgische media. De overvallen sloegen toe op het moment dat de diamanten... in een Zwitsers passagiersvliegtuig werden geladen. Een van de vluchtauto's werd later uitgebrand teruggevonden. Hoe de daders verder zijn gevlucht is niet duidelijk. De Marsechaussee heeft in de buurt van Roermond een Turk opgepakt... die internationaal gezocht wordt. De man van 33 is lid van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK... en wordt verdacht van verschillende moorden en ontvoeringen in Turkije. Het bezoek van Geert Wilders aan Australië wordt ingekort, meldt RTL. Het is niet gelukt om in de stad Perth een locatie te vinden... waar de PVV-leider een toespraak kan houden. In plaats van drie komen er nu twee toespraken in Melbourne en Sydney. En het Zwitserse farmabedrijf Novartis gaat geen bonus betalen... van 60 miljoen euro aan oud-topman en grondlegger van het bedrijf... Daniel Vassella. Vorige week was in Zwitserland grote ophef over die bonus. Vassella ziet nu af van het geld. Hij had al aangekondigd dat hij het aan een goede doelen zou gaan schenken. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A10-ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag... staat er een file voor de rij van 2 kilometer. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Ook een file op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Krobert-Debrekseplein en Krobert-Ridderkerk 2 kilometer. Dit is de gids Fm Met Felix Burders Zometeen de Noordzeebodem is bedekt met microplastic. Is daar nog wat aan te doen? Nu Prins met I would die for you. Hoe gaat hij ook weer? Mm. I would die for you. Het is inmiddels de vierde single van Purple Rain, die uh, tot een nummer acht plaats kwam in de Amerikaanse hitlijst. Weet u dat ook <laughs> 1984 Prince and the Revolution. De gits.fm. Het zit in douche. Gel en een tandpasta. En inmiddels is de bodem van de Noordzee er ernstig mee vervuild. Microplastic is een relatief nieuw probleem. Ik praat erover met Maria Westerbos. Zij is oprichter van Plastic Soup Foundation. Mevrouw Westerbos, goedemorgen. Wat is dat precies, microplastic? Microplastic is um, um, eigenlijk ja, plastic wat heel erg uit elkaar gevallen is. en in um, hele kleine gefragmenteerde uh, stukjes is vervallen. En wat voor vervelende eigenschap hebben ze dan? Ze trekken giftige stoffen aan uh, en ze scheiden giftige stoffen af. En ze worden opgegeten door het zeeleven. Dus uh, of het nou een mosseltje is of een krabbetje, maar ook een visje. Die eten dit op, zien het aan voor voedsel. En het ene visje eet het andere visje en het andere visje eet weer, en het wordt weer opgegeten door een nog groter visje. En uiteindelijk ligt het op ons bord. En eten wij zelf ook plastic. En we hebben dan het plastic in onze maag zitten, maar dat gaat ja. er weer uit. Nee, dat gaat er niet per definitie uit. Er is inmiddels uh, steeds meer wetenschappelijk bewijs dat het ons auto-immuunsysteem aan, aantast, dat het door placenta's heen richting uh, ongeboren kinderen gaat um, en dat het toch wel nare medische uh, en fysieke gevolgen heeft. Nou het las is ik in de krant van, af... van de afgelopen week las ik in de krant dat er in de Noordzee een tapijt van microplastic ligt. Hoe kan dat? Dat is omdat het met zulke grote hoeveelheden uh, via onze waterkanalen daarheen gaat. Dat, het, ja, dat het, het, het zakt uiteindelijk naar de bodem. Daar blijft het liggen. Overigens ligt het daar niet vast. Want op het moment dat er een sleepnet overheen gaat. of er is een sterke stroming. dan wolt dat weer op. en dan komt het weer omhoog. en dan zakt het weer naar beneden. Plastic heeft de vervelende eigenschap om uh, tussen de 500 tot 1000 jaar te blijven bestaan. Dus uh, nou, dat blijft daar nog wel even liggen. En maar er zijn misschien... toch zuiveringsinstallaties? Die dat water nou, de Nederlandse zuiverinstallatie laat naar uh, schatting 10% door. En in Indonesië uh, is dat 100%. Uh, want wij Nederlanders hebben de beste zuiveringsinstallatie ter wereld. Maar zelfs bij ons gaat er nog 10% doorheen. Maar het zit dus in douchegel en in ja. tandpasta. En, ja. en waar nog meer in? En hoe, hoe, hoe, hoe wordt dat dan omschreven? Hoe herken ik het dan? Uh, polyethyleen en, uh, en dan een aantal varianten daarvan. Dat vind je op onze website. Vind je dat erg uitgebreid. Je kan ook op Wikipedia gewoon zoeken naar soorten plastic en dan staat het uitgegrijsd vaak in hele kleine lettertjes achterop bij de ingrediënten. En, uh, uh, oh, ja. nou, en daar kun je het zien als je een uh, vergrootglas meeneemt naar de supermarkt. Daar zijn wij ook erg tegen. Wij willen heel graag dat het wat duidelijker op een verpakking komt te staan. Ja, nee. Zodat je als consument dat ziet. Overigens kun je het vaak ook voelen. Wat je ook kunt doen is je uh, giet wat van je, van je doucheduim door een koffiefilter heen. Je gooit er kokend water overheen en je wacht even. En als er dan witte bolletjes achterblijven, of rode of gele, want ze kunnen ook kleurtjes hebben. Dan heb je een plastic residu te pakken. Dat ga ik doen. Ja, dat is niet een leuke. Sommigen hebben wel 10% plastic in hun product zitten. Dus als je dan een flacon hebt van zeg een halve liter, dan hou je toch gauw 50 gram over. En waarom zit er in een vredesnaam plastic in tandpasta? omdat volgens sommige uh, tamperstaat fabrikanten dat een lekker mondgevoel geeft. Uh, ja, plastic heeft natuurlijk is heel, kan je heel buigzaam maken of zo zacht als je maar wil en elke vorm geven. Dus het uh, had wat je vroeger deed met zout of met bepaalde soorten zand, dat doe je nu met uh, plastic. Dat nou, kan toch ook met zand. Ja, dat, dat hebben we ook jaren gedaan. Tot vijf jaar geleden deden we niet anders. Totdat de fabrikanten erachter kwamen dat je plastic goedkoper is, langer houdbaar, want ja, het vergaat tenslotte niet, en makkelijk uh, uh, toepasbaar in producten. Dus alle fabrikanten die op dit moment hebben toegezegd om hiermee te stoppen, moeten hun product weer opnieuw uitbalanceren en conserveren. Ja, zijn er dat, veel uh, fabrikanten die inmiddels hebben toegezegd om te stoppen? Ja, Kruisvat, Ethos, Trekpleister, uh, uh, Unilever, daar zijn we heel erg blij mee. Um, rituals, uh, het zijn er in totaal acht in Nederland. Dan is er een, uh, de Remark, de registerijketen in Duitsland, stopt ermee. In Engeland is er een merk om in Oostenrijk. Dus wat dat betreft zijn we flink op weg. Donderdag was uh, de officiële start van het Clean Sea project. Wat is dat? Het Gliese-project is een... Samenwerking van 17 uh, uh, onderzoeksinstituten in Europa... wordt aangevoerd door Herder Leslie... van het Instituut voor Natuur en Milieu... van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daar gaan ze uh, onderzoeken... wat dat afval in water nou eigenlijk... allemaal voor gevolgen voor ons heeft. Ook politiek, dus ook de gamma-wetenschappers... gaan meedoen uh, aan wat het doet met het, uh, het leefmilieu... het maritiem milieu, ons milieu, alles. En dat is, uh, dat is heel belangrijk dat dat onderzoek nu gaat plaatsvinden. En daar zijn we ook onwaarschijnlijk blij mee. U hebt in ieder geval de steun van een van de partijen in de Tweede Kamer. Want de Partij van de Arbeid wil bijvoorbeeld dat er een sticker komt... op producten waar microplastic in zit. Ja, klopt. En denkt u dat er nog veel mensen zijn die het dan toch kopen? Nee, ik denk dat dat er dan steeds minder zijn. De signalen die wij gekregen hebben van consumenten is dat ze uh, ook overal klagen... en hun tubus naar tandpastafabrikanten fabrikanten terugsturen sinds ze dat weten. De sauna's bijvoorbeeld zijn inmiddels ook om. Daar kwamen ook te veel klachten binnen. Nee, mensen vinden het niet fijn uh, om uh, erachter te komen... dat ze eigenlijk direct verantwoordelijk zijn... voor, uh, voor een, uh, een nieuwe extra onnodige afvalstroom. Want plastic hoort niet in water. En uh, we voelen ons allemaal wat dat betreft een beetje opgelicht. Op de website van de Plastic Soup Foundation is dus te vinden... Uh, in welke producten, of althans ja. hoe dat microplastic uh, soms uh, verpakt wordt... en ja. waar dat dan in zit. Hartelijk dank. Ja, is, klopt. ja graag gedaan. Dank Maria Uiteraard. Westerbos. Ja, DeGids.fm Hij is op dit moment te zien in de succesvolle RTL 4 serie Divorce en daarnaast is hij al jaren internet ondernemen... en is hij net begonnen met een initiatief op Twitter. Met Simone Wijmans praat hij over zijn nieuwe plannen... en zijn verdere leven online. De webwereld van Dirk Zelenberg. En ik heb uh, 2677 volgers. En hoeveel uur ben je gemiddeld per dag online? Nou, zeker wel uh, vijf, zes uur, denk ik ja. Je bent een naast bekend acteur, uh, ook internetondernemer. Je hebt net een nieuw initiatief gestart, Spread the Brand. Wat is dat voor iets? Uh, spread the Brand, dat is een... Uh, um... Uh, eigenlijk een Twitter-platform wat uh, merken en bedrijven koppelt aan Twitteraars. En eigenlijk iedereen die een Twitter-account heeft, uh, uh, die heeft eigenlijk als het ware een eigen zender. En wat er uh, kan gebeuren is het volgende. Je schrijft je in op spreadthebrand.com via Twitter. Uh, dan kom je in ons systeem. Dan kan je uh, uh, bij circa 40 categorieën aangeven wat je, je interesses zijn. Dus bijvoorbeeld uh, lifestyle, sport, uh, uit eten gaan, entertainment, theater, dat soort dingen. Vervolgens wordt je uh, account helemaal uitgelezen door ons. En um, dan ontstaat er, dan maken we zeg maar gratis van, van iedere Twitteraar die zich aanmeldt, een profiel aan. En op het moment dat er dan een campagne binnenkomt die natuurlijk uh, die een aantal eisen heeft waar diegene bij matcht... dan krijgt diegene, jij of wie dan ook, zich, die zich in heeft geschreven op zijn mobiele telefoon een bericht. Hé, hey, uh, um, Even als voorbeeld, uh, RTL bijvoorbeeld wil uh, communiceren... dat uh, vanavond de finale is van de Voice of Holland. Nou, doe je mee, ja, zegt diegene. Dan opent meteen in, het, in zijn of haar Twitter venster de tekst... vanavond half negen, RTL 4, Voice of Holland finale. Dan willen we juist dat je het kan aanpassen. En dan um, druk je op uh, verzenden en op dat moment staat meteen... Dat bedrag op je rekening. Maar gaat het om een tientje? Gaat het om 10 eurocent? Wat... Nee, bijvoorbeeld, wij doen rankings. Wij doen 180 rankings in categorieën. En dat is zeg maar een top 500. En bijvoorbeeld als voorbeeld is een Giel Belen, Die is de absolute nummer 1 in de muzieksector. Dus als je nu iets in de muzieksector wil promoten... dan zou hij, denk ik, tussen de 1200 en 1450 euro per tweet kunnen ontvangen. En denk je dat volgers van diegene geïditeerd raken en denken... ja, er komt er weer zo'n positieve tweet over The Voice of Holland? Zit ik niet op te wachten? Wat wij juist doen, wij doen geen campagnes van bijvoorbeeld... 50% korting op die en die schoen of dat en dat product. Wij, willen, wij vinden het leuk om een hype te creëren, een boost te creëren. En tuurlijk, als je dit soort tweets leest, denk je... oh, leuk, hij zit een beetje misschien bij te beunen of wat dan ook. Maar ah, wat is er mis mee? Iedereen doet dat uh, tegenwoordig. Plus, volgens mij leven we in een tijd dat iedereen wel een centje kan gebruiken. En het zijn gewoon leuke campagnes. Het is dus niet meer alleen maar 50% korting op dat en dat en dat. Want dat vinden wij ook helemaal niet leuk om te doen. En als jij je, je telefoon aanzet of je laptop aanzet, welke websites poppen er dan als eerste ah, op? Uh, nu.nl, daar kijk ik wel 12 keer per dag op. Uh, Volkskrant, Parool, uh, RTV Start. Dat is een leuke nieuwsverzamelsite. Of een, een uh, medianieuwsverzamelsite. Dat vind ik leuk. Ik kijk ook op lastminuteticketdesk.nl. Dat is een site waar je heel veel last minutes kan vinden naar de zon. Ben je een YouTube-kijker? Ja, ook. Vind ik ook wel heel leuk, ja. Nou, ik vind bloopers heel leuk, van drama-series. Dus als je echt wel gieren van de pret... Moet je naar de bloopers kijken van Gooise Vrouwen. Dan kan ik echt om Janken van lachen. Hij, hij krijgt hem tegenwoordig toch? Een ja. genoeg als je... Nee. <lacht> <lacht> maar staan er ook filmpjes van jezelf, bloepers van jezelf? Of? Daar heb ik serieus nog niet eens op gezocht, maar dat zou zomaar kunnen. Want ik loop regelmatig, ga ik de mist in op een set. Dus dat zou zomaar kunnen. En ik denk dat van Divorce zullen wel wat bloepers op een gegeven moment erop gezet worden. Maar ik denk nu nog niet, maar dat zou wel kunnen komen, ja. En muziek online, hoe luister je daarnaar? Um, via die apps die op je telefoon. Ik heb zo'n 538-app en zo'n TuneIn, voor je dat? ja. Dan kun je allemaal radiozenders enzo. zo. BNR-nieuwsradio vind ik heel leuk om te luisteren. Dus dat doe ik allemaal wel. En welke muziek beluister je dan? Mijn uh, persoonlijke uh, muziekvoorkeur is uh, soulfunk, uh, blues. Dat vind ik heel leuk. En, Namen? Uh, Joe Cocker, uh, The Jacksons, Michael Jackson, uh, Rita Franklin. Dat, dat soort muziek vind ik te gek. Nou. Can you feel the brand new day? doe is, dat vind ik Do -is. Al, Daar heb ik alle feesten. Ik heb vroeger heel veel feesten georganiseerd. Dan dus sloten we altijd, altijd de club, wat we deden op zondagmiddag. sloten we mee af. Dat vind ik een ongelofelijk nummer... waar je ontzettend veel energie van krijgt en heel vrolijk van wordt. Dus dat is het eerste wat we nu te binnen zijn. see. En een Ross en Michael Jackson, wel een hele korte versie van Can You Feel a Brand New Day uit de film The Wiz. Het is een van de favoriete nummers van acteur en internetondernemer Dirk Zelenberg. Alle besproken links staan zoals altijd op de website onder het kopje Tijdgeest. De, de aardbevingen in Groningen, die het gevolg zijn van gaswinning al daar. gaan we door. En het verzet tegen de boringen ook. Maar we hebben ook een ander gas in de Nederlandse bodem. Schaligas heet dat. Heeft u vanochtend al het een en ander gehoord over op Radio 1? Dat komt niet aan een gasbel, maar uit kleisteenlagen diep in de grond. Dit weekend zei CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooy... dat schaligas een mooie aanvulling kan zijn op ons traditionele aardgas. Maar hoe veilig is schaligas? En is de winning daarvan niet nog schadelijker dan van het gewone aardgas? Ik ga erover in debat met Frank de Boer. Hij is directeur van Quadrilla Resources dat proefboringen wil gaan doen in Nederland. En met Geert Ritsema van Milieudefensie. Heren, fijn dat u er bent. Meneer de Boer, kunt u in een paar woorden schetsen hoe dat werkt, die schadigaswinning? Schadigaswinning gaat als volgt te werk. Er worden eigenlijk vrij traditionele boringen gezet... zoals we dat ook gewend zijn in de conventionele olie- en gaswinning... Um, um, de, zoals je al zegt, het schaligas wordt gewonnen uit kleisteenlagen. Ja. En dat is anders dan het Groningse gas wat maar uit Hoe diep moet je, moet je gaan? En we gaan iets dieper dan in het uh, Groningse veld. We gaan tot uh, 3,5, soms 4.000 meter diep. Het dus dus is een gigantische op, buis die dan de grond in gaat. We zijn gewend ook in de conventionele boring om nog dieper te boren. Dat is uh, op menige plek in Nederland vertoond. Maar het verschil zit er met name in dat je dus het gas uit uh, de kleisteenlagen haalt en niet uit kalkzandsteen. Belangrijk verschil met Groning. Daarbij is dat je ook die bodemdaling die in Groningen optreedt... Eh, bij eh, schaliegaswinning niet hoeft te verwachten. Waarom niet? Omdat die kleisteenlagen waar dat uit gewonnen wordt eh, zo, zo hard zijn... En, en niet zo poreus zijn. Die kalksandsteenlagen zijn veel zachter en veel poreuzer en die klinken in. Dus het is veiliger, denkt u? Wij hebben natuurlijk ontzettend veel verstand van en, en veel onderzoek gedaan. En er is ook al heel veel onderzoek gedaan, uh, ook naar milieu en veiligheid. In Engeland is uh, bijvoorbeeld in 2011 een parlementair onderzoek geweest naar de risico's voor mens en milieu. En ook daar is geconcludeerd dat veilig en verantwoord kan geboord worden naar schaliegas. Meneer Itsema van Milieudefensie, het goede nieuws is, er treedt geen bodemdaling op. Ja, maar er zijn wel aardbevingen. En onder andere het bedrijf van meneer De Boer, Quadrilja... heeft in Engeland al voor aardbevingen gezorgd. Zelfs bij proefboringen. En die komen dan wel niet door de bodemdaling... maar die komen wel door het zogeheten fracken. He, dat het is het kraken van aardlagen. Want wat gebeurt er bij die schaligasboringen... Je pompt onder hoge druk pomp je een mengsel van zand, chemicaliën en water de bodem in. Ja. En dan kraak je dat gesteente. En dat vrekken, dat is heel omstreden. Het is ook echt iets anders dan traditionele boordingen. Dat klopt echt niet wat meneer de Boer hier zegt. Um, en do door dat frakken zijn er allerlei risico's die naar boven komen drijven. Onder andere dus aardschokken. He, in Amerika tot 5,7 op de schaal van Richter. Nou, dan staan er echt de kopjes op tafel te trillen. Um, en ja, er is gewoon... Uh, he, meneer... meneer de boer wil natuurlijk gaan boren, dus die houdt u natuurlijk een mooi verhaal. Uh, maar dat zijn echt onbewezen verkooppraatjes. De realiteit is dat er heel veel risico's aan verbonden zijn... waar we nog maar heel weinig van af weten. U zegt allereerst de aardschokken. Laat ik daar even met meneer ja. de Boer over verder praten. Die aardschokken in Engeland. Aardschokken in Engeland hebben we gehad uh, bij onze proefboring... inderdaad door het frekken... Uh, met een, uh, een grootte van uh, 1,7 en 2,3 op de schaal van Richter. Het is een logaritmische schaal... dus dat betekent dat het vele malen lager is. Dus gewoon, dat zijn bevingen die niet waarneembaar zijn. De, de, de, de grote aardschokken worden veroorzaakt door de bodemdaling. Inderdaad... Het frekken kan ook kleine bevingen uh, veroorzaken. Uh, het, het goede nieuws daarvan is dat als je dat precies van tevoren uh, bepaalt waar je die boringen uitvoert... Uit de, uit de buurt blijft van uh, nat natuurlijke breukvlakken. Uh, en dan kun je dat uh, volledig beheersen dus je moet het goed en monitoren. Even van tevoren goed bekijken hoe dat ja. daar beneden in elkaar zit. En die risico's waar meneer Ritsma op wijst... en ook wel grappig, uh, eerder uh, uh, in deze, op deze zender, meneer Rotmans... Uh, er worden enorme wilde verhalen verteld... over de, de, de risico's voor mensen en milieu. En uh, daar wordt Amerika uh, telkens bij gehaald... Men moet gewoon zich realiseren dat uh, Nederland Amerika is. Europa is Amerika niet. We hebben een andere maar Ik heb al eens een keer een uit. film gezien uh, van Michael Moore. Een uh, prachtige documentaire over uh, dat, dat schaliegas. En dan kwamen er dus steekvlammen uit de kraal als je er een lucifer bij hield. Ja, ja, maar dat, dat is, dat is ook door, door nou, iedereen aangetoond... dat dat gewoon uh, niets met schaliegas uh, te maken wel heeft. Hoor, dat heeft wel met schaliegas te maken... En het is ook niet voor niks dat er dus in Nederland ontzettend veel weerstand aan het ontstaan is. Wat, wat heeft dat dan met schaalgas te maken? Nou, met? er zit gewoon, uh, als je die boordingen, dat frakken doet. Dus je, je kraakt de aardlagen. Dan kunnen daar dus allerlei dingen bij misgaan. Onder andere kan, kunnen de aardbevingen ontstaan. Ja, ja, wanneer de boer gegeven. dat is in Engeland gebeurd. Uh, Daardoor moest hij moest ook dus boordingen stopleggen van de, van de Engelse regering. Uh, maar er kan bijvoorbeeld ook watervervuilingen optreden. Van grondwater, maar ook van drinkwater. Ja. Daarom zijn de Nederlandse drinkwaterbedrijven ook zeer bezorgd. Kijk maar naar op de website van de Vw. In. Uh, dat schaliegas ligt... Maar dat, dat, uh, dat je een lucifer bij de kraan houdt... en dat het dan in één keer uh, gaat branden. Waar ligt nou, dat dan aan? Dat komt omdat er bij die boordingen van, van naar dat uh, gas uh, vrijkomt, onbedoeld. En dat komt naar de oppervlakte. En dat kan onder andere in het drinkwater terechtkomen. En dat gas kan branden. Kan het in het drinkwater terechtkomen? Het nou, is heel grappig dat uh, meneer Ritsma dat even noemt. Uh, uh, de waterbedrijven. Wij hebben een jaar geleden zijn wij uh, in contact getreden... met Brabant Water. Dat is een van de instanties... een van de grotere waterleveranciers in, in Nederland. In het Brabant. Precies daar waar wij proefboring gaan doen. Ook zij hadden zorgen over de waterkwaliteit... en mogelijk uh, uh, aardgas in, in het water... Zij hebben een uitgebreid uh, onderzoek gedaan. We zijn met hen naar boorlocaties geweest. We zijn met hen naar uh, de, de, de, de staatstoezicht op de mijnen geweest. Alles uitgebreid bekeken en uh, ook Brabant Water komt. Na gedegen onderzoek tot de conclusie... ja, je kunt verantwoord en veilig naar schaalig gasboren. Maar kan boren. er nou gas vrijkomen, ja of nee? Uh, er kan gas vrij, maar... De, ga, de, en dat is gas, dat water vervuild, wat de, naar boven komt, ja of de, nee? De, de conclusie van Brabant Water was... dat hun drinkwater, waar zij voor staan dat dat niet verontreinigd kan raken door schoudergasboring. Wat Ze doet hebben u dan met vijf... het water? Want dat gaat dus kennelijk met een enorme druk gaan en... Ja, maar dat, dat je de liters water hebt water Het belangrijkste beneden. is en dat is ook het, het grote verschil met Amerika je moet je, je, je boring goed uitvoeren dat moet je met de standaardtechniek doen er zit een viervoudige casing met cementering wat die, had erin? Dat zijn, dat zijn verbuizingen die een volledige afscherming van de watervoerende lagen geeft waardoor contaminatie van het water en gaartgas ja, niet. Ik krijg een beetje een soort déjà vu gevoel, hè? ik heb dat allemaal als eerder gehoord, de NAM heeft 30 jaar gezegd... er is geen verband tussen aardbevingen en uh, gaswinning in Groningen. Nu blijkt dat het, het toch wel zo te zijn. Ik krijg bij meneer de Boer nu een beetje hetzelfde gevoel. De problemen worden ontkend, maar tegelijkertijd... gelukkig trapt de Nederlandse bevolking daar niet in. 7 op de 10 Nederlanders is tegen die boringen... blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Bovendien zijn er al 40 gemeentes in Nederland en twee provincies... die zeggen wij willen het spul niet. Uh, wij willen die boringen niet vanwege de risico's... Uh, Bovendien moeten we de vraag stellen van... is dit wel deze... willen we dit wel? In onze ogen is nou, schaliegas de energie van de vorige eeuw. Dat is, we gaan... Terug in de tijd. We moeten naar duurzame energie. En dat is niet schaliegas, want het is niet hernieuwbaar. Het raakt op. Er zijn allerlei risico's aan verbonden. En wij ja, vinden daarom dat je moet investeren in echt schone energie. Dat en... is natuurlijk een vraag die ik moeilijk aan meneer de Boei ja, kan er wel voorleggen, maar ik weet zijn antwoord al. daar even over zeggen. Hij, Kijk, hij is hier. van het schaliegas, dus hij wil dit wel natuurlijk. Hij ee, wil geld verdienen. Nou, maar ja, dat is heel simpel. Kijk, euh, euh, euh, als we de kabinetsdoelstellingen van 16% duurzaam in 2020 weten te halen, wat ik hoop dat inderdaad zal slagen, dan hebben we nog altijd 84% andere energie nodig. En het is bekend, dat is onderzocht, we hebben komende decennia hebben we nog andere energiebronnen nodig. En dan is aardgas de schoonste van alle fossiele brandstoffen. Maar niet schaligas? En, en ook schaligas, want dat is aangetoond door middel van onderzoek, eh, dat dat vergelijkbaar ja. is. Het is gewoon aardgas. En het onderzoek wat het ministerie nu eh, in gang heeft gezegd naar milieu- en veiligheidsaspecten, dat wachten we rustig af en dan zien we wat daar de uitslag is. 40 blijft. gemeenten zijn tegen, we er net gezegd. De twee provincies tegen in Frankrijk laten ze ook geen boringen toe. Duitsland is ook terughoudend, althans bij diverse deelstaten. Ja, je ziet diverse partijen die terughoudend zijn. En het is daarom goed dat er ook in Nederland... nog een keer weer een onafhankelijk onderzoek gedaan wordt. Ik noem even het voorbeeld, van het Verenigd Koninkrijk... waar wij uh, al een aantal boringen hebben verricht... waarin 2011 dezelfde onderzoeken zijn gedaan, een parlementair onderzoek. Dus die mensen die zijn geweest in Amerika... hebben ook gekeken naar de plekken maar waar... Maar u moest toch stoppen fout... naar aanleiding van die aandachting? Nee, we zijn daar vrijwillig... dat is ook wat meneer Ritsma onterecht zegt... Uh, wij zijn daar vrijwillig gestopt. We hebben daar een uitgebreide seismische evaluatie gedaan. Die is afgelopen december, vorig jaar, is die door het ministerie goedgekeurd. En nu gaat het door En nu? in Engeland hebben wij het groene licht om weer verder te gaan. De Engelsen die zeggen van, goed, verder gaan. Met wanneer, wanneer gaat u weer boeren, dan? Dat zal in uh, april uh, waarschijnlijk ja. opnieuw plaatsvinden. Ja. Ja, kijk, wat de Engelsen doen, moeten zij weten. Uh, wij gaan in Nederland, maken we onze eigen besluiten. En er is inderdaad een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Nou, als ik van meneer de Boer begrijp ik dus nu dus dat hij dat onderzoek niet meer zo nodig vindt. Want hij weet toch al dat het allemaal niet zo'n probleem is met die risico's. Wij vinden dat onderzoek moet in ieder geval afgewacht worden... tot er verder geboord wordt. Maar bovendien denken we, op basis van de recente ontwikkeling... dat het onderzoek van economische zaken alleen niet genoeg is. Want daar wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar... Uh, de lokale situatie. Hè? Bijvoorbeeld de vraag, wat, kan, wat, kan deze, wat kunnen deze boringen gaan betekenen... voor de veiligheid van onze dijken? Dus we ondermijnen. bijvoorbeeld al dat onderzoek in twijfel? Nee, we zeggen alleen, dit onderzoek alleen is niet genoeg. Er moet meer onderzoek komen. En met name ook naar, waar meneer de Boer het nu over heeft, die breuken. Hè? Er zijn in Brabant heel veel breuken in de aarde. Nou, daar moet je volgens ons niet gaan boren. Maar ook daar moet onderzoek naar gedaan worden. Ik, ik, ik denk dat we nog heel vaak het woord schaligas horen hier op Radio 1. Frank de Boer, directeur van het bedrijf... Nederland en Geert Ritsema van Milieudefensie. Hartelijk dank. Vanavond Champions League voetbal met de achtste finale Arsenal-Bayern München. Met de trainer van Arsenal Wenger in de rol van McLaren. De voorbeschouwing begint om kwart over acht en de wedstrijd zelf om kwart voor negen. En de Gouden Eeuw gaat over de wetenschap in die tijd met uitvindingen als de microscoop en de telescoop. En er werd ook ontdekt hoe het menselijk lichaam kon worden geconserveerd. Nou, ik zie wel alles voor me. Om vijf voor half negen op Nederland 2. Kies maar. Jurgen van den Berg. Joost van Rijn komt zo meteen langs, de hoofdredacteur van Nieuwshuur. Die gaat even vertellen over die speciale uitzending van Nieuwshuur vanuit Syrië komende zaterdag. En om half twee NL. De stelling: Het is goed dat prostitutie in Nederland legaal is. Jan Weijers komt daarover praten. Onderzoeken mensenrechten en mensenhandel. Dat zometeen in het programma Lunch. Dat wordt gepresenteerd door van de Berg. Die u net hoorde. Surf naar de gids.fm. Tot morgen weer.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 En dit is de dag. Ja, dat is toch legendarisch. Dat is het interessante. Waar geschiedenis alles verandert, natuurlijk, altijd. Radio 1: het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.